Het is acht uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken is omgekomen bij een helikopterongeluk. Het toestel crashte vlakbij Mexico-stad. Aan boord waren in totaal acht mensen. Ook de anderen hebben de crash niet overleefd. Minister Bleek was de rechterhand van president Calderon. Hij was op weg naar een vergadering van officieren van justitie. iets ten zuiden van Mexico-stad. Er zijn berichten dat hij daar met officieren van justitie zou praten. over de aanpak van de drugscriminaliteit in het land. De oorzaak van de crash in Mexico is nog onduidelijk. In Turkije nadert een gekaapte veerboot Istanbul. Het schip werd eerder op de avond bij de stad Izmit, ten oosten van Istanbul, gekaapt. De kaper dreigt de boot op te blazen als hij niet live op de Turkse tv mag komen. Het is onduidelijk wat hij wil zeggen. Eerst zei de dader dat hij vier handlangers heeft. Maar opvarenden lieten via hun mobieltjes weten dat hij alleen is. Kort nadat dat bekend werd gemaakt door de burgemeester van Izmit... moesten alle passagiers van de Kaper hun telefoon inleveren. Sindsdien is er geen contact meer geweest. In de Turkse badplaats Antalya zijn twee Turkse broers veroordeeld... tot celstraffen van 60 jaar voor de dood van drie Duitse toeristen. De drie overleden ruim twee jaar geleden aan alcoholvergiftiging... nadat ze van de broers illegaal gestookte drank hadden gekocht. Vier andere vakantiegangers werden ernstig ziek. De rechtbank heeft de broer schuldig bevonden aan doodslag. Daardoor zijn de straffen hoger dan normaal. In vergelijkbare zaken in Turkije werden de verdachten steeds veroordeeld voor dood door schuld. De Nederlandse diplomate Joke Brandt wordt plaatsvervangend directeur van UNICEF. Ze is nu nog directeur internationale samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. In het verleden was ze ambassadeur in Eritrea en Oeganda en werkte ze op de ambassade in Zuid-Afrika. Begin volgend jaar gaat brand aan de slag bij het kinderfonds van de VN. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af. In het noordoosten kan het licht vriezen. Morgen overdag valt in het oosten zon. In het westen meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Hier staan we bij met de verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat een rij auto's van twee kilometer lang tussen knopend Holendrecht en Oude Kerk aan de Amstel. Allemaal mensen die naar de voetbalwedstrijd Nederland-Zwitserland willen. Die begint over een half uur. Nog een file op de A27 Gorkom richting Breda. Twee kilometer tussen Breda Noord en knopend sint Bos.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1.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 Acht jaar lang was ze voor D66 minister van Volksgezondheid... tussen 1994 en 2002. En ik praat met haar in ieder geval over twee dingen. Over haar inzet voor euthanasie... en over haar voortrekkersrol in de gezondheidszorg. Deze week werd de begroting van Volksgezondheid behandeld. En het werd ook bekend dat er voor het eerst euthanasie is toegepast... bij dementie in een vergevorderd stadium. Mevrouw Borst, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het eigenlijk met u? <Klacht> nou... Dat gaat wel goed. Ja, op mijn leeftijd ga je wel eens wat mankeren. Maar over het algemeen uh, staat het er goed voor. Ja, want uw leeftijd? Die is 79. Ja, want dat vergeten we dan wel eens. Want ik zag u hier net binnenkomen. Ik dacht, ja, als je zegt 69, geloof je het ook, toch? Dank u wel. Goed, maar uh, uh, wij, wij kennen u natuurlijk als minister, als fractievoorzitter. Uh, directeur van een ziekenhuis. Nou, U heeft in heel veel commissies en andere zaken gezeten. U bent dus nu inmiddels uh, bijna 80. Bent u nu een beetje aan het genieten van uw welverdiende rust? Ja, absoluut. Ik heb uh, toen ik minister af was nog een flink aantal bestuursfuncties aangenomen. Je krijgt natuurlijk ik een hele lijst verzoeken iedereen wil wel een oud minister in het bestuur of in de raad van toezicht een uh, meestal in de gezondheidszorg ook lid van het nationaal comité 4 en 5 mei geworden iets buiten de gezondheidszorg maar het zat wel in mijn portefeuille hè, de oorlogsgetroffenen dus dan kon ik mijn werk een beetje voortzetten een internationale organisatie voor de aidsbestrijding. Speciaal gericht op vrouwen. Daar ben ik zes jaar voorzitter van geweest. Dus altijd erg leuk werken met mensen uit andere landen. Uit Azië, uit Afrika. Dus even weer weg uit dat kleine Hollandse gedoe. Dus ik heb heerlijke tijd gehad. Maar ja, na zes en acht jaar lopen die functies af. en Dat is ook heel goed. Dan moet er weer een nieuw bloed komen. En dan kun je zelf eindelijk eens lekker met pensioen. Ja, want Hoe ziet de dag van Els Borsten dan nu uit? Nou, die ziet er uh, rustiger uit natuurlijk dan, dan vroeger. Uh, maar daar, is, uh, daar zijn de dagelijkse huishoudelijke bezigheden, zitten daar natuurlijk in. Maar ook iedere dag een stuk wandelen. En in het weekend wat langer. Met een paar wandelvriendinnen. Uh, ik heb heel veel achterstallige leeswerk natuurlijk aan boeken. Ik heb nog twee raden van toezicht. Dus af en toe nog eens even opdraven voor iets. Uh, en verder heb ik zes kleinkinderen met wie ik ook nu wat meer tijd kan ja. doorbrengen. En ik heb een abonnement op de opera en uh, ik amuseer me prima. Ja, kunt u het niet werken? Ja, dat kan ik goed. Want ja. u heeft zoveel gedaan. Ja, ja, maar ik kan ook goed luieren. Toch ja, wel? Ja. Ja, want u heeft ook wel eens gezegd, meen ik, uh, van hard werken ga je niet dood. Nee, ik vind dat je, eh, ook als je 65-plusser bent... als het maar enigszins kan, actief moet blijven. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijke. Zorgen dat je iets te doen hebt... waardoor je ook morgens je bed uit moet, je netjes aan moet kleden. En eh, ja, dat je nog iets betekent in de samenleving. Hoe eenvoudig dat kan, ook kan zijn. Ik vind mensen die vrijwilligerswerk doen... in een verpleeghuis of verzorgingshuis, dat is ook fantastisch. Maar dan... Ben je nog betrokken bij, bij de wereld, bij het leven... en dan gaat het ouder worden zoveel makkelijker. Ja, bent u daarvan overtuigd? dat Als zoiets. je maar actief blijft, ja, dat ja. het dan ook allemaal niet zo erg is... om op een gegeven moment 80 te zijn. Nee, precies, helemaal mee eens. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed, u zit bij Omroep Max... Dus ja. dan mag u dat zeker zeggen. Uh, laten we het even hebben over deze week en over het nieuws van deze week. Het werd een beetje ondergesneeuwd natuurlijk... door al het geweld ja. rondom Italië en, en de euro. Uh, maar het ging dus over die euthanasie. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. Uh, eigenlijk de eerste euthanasie toegepast bij dementie... in een vergevorderd stadium. En ook goedgekeurd door de verschillende toetsingscommissies... Ja. die daar dan naar kijken. Hoe was dat voor u om te horen? Want u bent degene geweest onder wiens leiding de eerste wet of euthanasiewet ter wereld tot stand kwam. Ja, die heb ik verdedigd samen met collega Benk Korthalz van Justitie. Uh, ja, en sindsdien voel ik me ook altijd nog heel erg betrokken bij het uh, onderwerp. Ik ga ook naar de vergaderingen van de Vereniging voor het Vrijwillig Levenseinde. Want we hadden natuurlijk wel die wet. En artsen wisten dat ze bijvoorbeeld iemand met kanker in het eindstadium... die vroeg om levensbeëindiging omdat het lijden niet meer draaglijk was. Dat ze zo iemand konden helpen nu en vrijuit gingen als ze het netjes melden. Maar, en als ze alle regeltjes in acht hadden genomen. Maar er waren natuurlijk nog wat ik dan wel noemde de vergeten groepen. De mensen met een psychiatrische ziekte, de mensen met dementie. Daar waren artsen heel huiverig om daar ook levensbeëindiging toe te passen. En toch mag dat wel. Het criterium is ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En voor beginnende dementie uh, dat, uh, is het langzamerhand gebruikelijker geworden om daar iemand wel te helpen die wil sterven. Omdat hij of zij zegt... ik ben nu een eindje op weg met die ziekte van Alzheimer. Ik ben nog wilsbekwaam bekwaam. Maar ik voel dat het helemaal misgaat. Ik weet wat mijn voorland is. Ik wil dat echt niet meemaken. Die complete aftakeling en ontreddering. Ik wil nu mijn leven graag beëindigen. Wilt u me daarbij helpen, dokter? En dat mag. En dat gebeurde vorig jaar 25 keer. Ja. Het jaar daarvoor twaalf keer, dat wordt langzamerhand onder artsen bekend... dat je dat doen kunt en doen mag. Uh, het staat ook, ook de gevorderde dementie staat in de wet. Ja, dus maar, het, het, het werd, waarom zijn artsen toch een beetje huiverig als het gaat om dementie? Nou ja, omdat het ook moeilijk is. Kijk In de wet staat uh, dat als iemand uh, dus uh, niet meer wilsbekwaam is... Dus de ziekte van Alzheimer heeft behoorlijk toegeslagen. Men weet nauwelijks meer wie men is en, en kent de kinderen niet meer en zo. En als men dan wel een wilsverklaring heeft gemaakt... toen men nog wel wilsbekwaam was, waar duidelijk in staat... als ik ga dementeren en ik kom in een stadium dat... nou, dan moet je in je eigen woorden iets opschrijven... dit en dat met me aan de hand is. Wil, help me dan alsjeblieft te sterven... want dan wil ik niet verder leven in die toestand. Um, dan mag de arts dat doen. Dat staat eigenlijk letterlijk ook zo in de wet. Dat is artikel 2, lid 2. En we hebben daar in de Kamer uitvoerig over gediscussieerd. Maar ja, de praktijk is toch wat ingewikkelder. Want dan ben je met zo iemand, in een verpleeghuis bijvoorbeeld... Ja, die herkent de kinderen dan niet meer op maandag... maar op dinsdag herkent ja. ze ze weer wel. En uh, ja, is zo iemand, leidt zo iemand of niet? Nou, is daar tegenwoordig wel... Veel meer. Daar spreekt men duidelijker over, vind ik ook voor pleeghuisartsen die vroeger zeiden, nou ja, die mensen zijn die zingen kinderliedjes en uh, die lijden niet meer, maar dat is natuurlijk flauwekul. Heel veel van die mensen zijn de hele dag angstig, in paniek, ontredderd. Uh, lopen te huilen. Uh, en als ze dan ook nog beginnen met het eten weg te slaan, dan is het, zijn dat toch allemaal duidelijke signalen dat nu het moment gekomen is. Ja. om ze maar voor goed te laten inslapen. En nogmaals, als een arts dat doet dan, zoals nu ook blijkt... dan kan de toetsingscommissie daar gewoon uh, vrede mee ja, hebben. We hadden van de week trouwens zo'n scanarts, hè, zo heet dat... die ja. in deze zaak ja. inderdaad uh, ja. arts is geweest... en, en onafhankelijk ja. arts is geweest... naast de gewone huisarts van deze mevrouw. Is het een, een belangrijke stap in die hele euthanasie? Ja, ik vind, ik vind het een belangrijke stap dat nu bekend is... dat er zo'n geval gemeld is... en dat toetsingscommissies het goed gevonden hebben. Dit zal het voor artsen in de komende jaren makkelijker maken om mensen in diezelfde situatie ook te helpen, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat toch de officier van justitie op een gegeven moment weer zich ermee gaat bemoeien. Want u weet, als de toetsingscommissies gezegd hebben, dit is zorgvuldig gebeurd, dan gaat het in het archief en dan komt het Openbaar Ministerie er niet meer aan te passen. Nee. Dus de arts hoeft geen angst te hebben voor vervolging. U, u was dus inderdaad degene die geschiedenis schreef hier in Nederland... door die legalisering van euthanasie in een wet toe te passen. Waar is dat eigenlijk begonnen bij u, dat u zich daar hard voor bent gaan maken? Nou, Het is eigenlijk begonnen toen ik medisch directeur was... van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, want toen kreeg ik van verpleegkundigen signalen... Uh, dat er soms door artsen mensen uh, ja, uh, het leven werd beëindigd. Op hun verzoek, hoor dat was allemaal wel uh, netjes. Uh, maar dat dat allemaal zo ja, geheimzinnig gebeurde. Ik zou bijna zeggen in het holst van de nacht. Stiekem. En die verpleegkundigen hadden daar toch moeite mee. En mijn reactie was, ja, dat vind ik niet goed. Als wij... Ik, vind het, ik ben er voor. Ik vind dat mensen die zo in zo'n ondraaglijke situatie zijn gekomen, hebben het recht om hun leven te laten beëindigen. Als ze dat echt heel graag willen duidelijk maken. Maar dat moet dan wel in openheid gebeuren. Want anders kun het. Ja, je weet niet of de patiënt het echt wilde, of er geen druk van de familie is. Dus toen hebben wij een open euthanasiebeleid gevoerd in 1984 in het Academisch Ziekenhuis, toen ben ik naar de officier van justitie gegaan in Utrecht. Ik heb gezegd: dit willen wij als directeur en bestuur zo gaan doen. En toen zeiden ze... Ja, ik kan je niet beloven dat ik die artsen dan niet zal vervolgen. Dat moet ik van geval tot geval beoordelen. Maar als ze op, he, in zo'n geval handelen... En, en ze hebben het allemaal keurig uh, verslag van gedaan... en kunnen het uitleggen... Dan, dan zou ik me verbazen als zo iemand in de gevangenis eindigde. Dus toen hebben we als, als een van de eerste... in ieder geval als eerste academisch ziekenhuis... een open uitnaziebeleid gevoerd. En zo is mijn... Belangstelling eigenlijk begonnen. Ja, ja, en toen kon u ook als minister later de daad bij het woord voegen. Ja, ja. ja. en ik ben daartussen nog vicevoorzitter van de gezondheidsraad geweest. En toen moesten wij ook adviezen uitbrengen aan de toenmalige bewindslieden. Over uit de nazienus. Ik heb ook commissies voorgezeten die zich daarmee bezighielden. En we hebben natuurlijk toen belangrijke uitspraken van de Hoge Raad gehad. En geleidelijk groeiden wij in de tachtige jaren toe naar een situatie waar in het in Nederland mogelijk bleek om uh, dit zo te doen. Al bleven natuurlijk politiek gezien altijd ook weerstand ja. tegen. En, en uh, uw persoonlijke ervaringen, hadden die daar ook mee te maken? Nou, ik heb een, pers een persoonlijke ervaring gehad. Mijn man is aan kanker overleden in 1988. En die had met zijn... Er was een pijnlijke vorm van kanker dat in de botten zit. De ziekte van Kaler. En hij leed dus behoorlijk. Maar hij had ook hele goede pijnstilling. En hij was erg... Ja, gesteld op doorleven, zolang dat kon. Maar hij had wel met zijn arts afgesproken dat als, hij, als het echt te erg werd... dat hij maar hoefde te piepen, zou ik maar zeggen... en de arts zou toesnellen en hem, en hem helpen om er een eind aan te maken. Uh, en daar is het uiteindelijk niet van gekomen. Maar wat toen zijn indruk op mij maakte, was toen hij wist dat als, het, als hij het niet meer volhield... dat hij dan geholpen zou worden, toen is hij zo rustig geworden... Ja. En, dat was zo'n opluchting. En toen zijn die laatste twee weken eigenlijk ook heel goed geweest. En kon hij heel goed sterven. En, en kon u daar ook mee leven? Met het idee dat ja, er misschien ja. euthanasie zou worden ja, toegepast ik, ik, op die man? Kon, ik zag hoe verschrikkelijke pijnen die man had. En, en hoe moeilijk het was. En ik had daar en we hadden er jaren helaas naartoe geleefd. Want het is een dia je hoorde toen de diagnose. En dan wist je dit gaat op een gegeven moment fout. En uh, nee, ik had daar volledig vrede mee. Ja. Yeah. Hoe vaak uh, zijn de gesprekken met hem weer naar boven gekomen... toen u als minister later het oh, hierover had? Ik heb daar nog, ja, ook nog wel vaak aan teruggedacht. Ja. Ja. Ja. U ja. dat dan ook, gebruik heb je dat ook dan mijn... ook eigenlijk als minister? Dat soort persoonlijke ervaringen? Ja, niet, niet om de Kamer te overtuigen... maar wel door de, ja, door de oprechtheid waarmee je erover spreken kunt. En, en ook een beetje de ervaring. Ik heb ook een tante gehad die darmkanker had... en die op een gegeven moment ook uit heeft gekregen. En ik heb dat, dat ging ook goed... Dat was ook goed en eh, ik wist dus dat ik zag het eigenlijk als toch als een daad van barmhartigheid aan het eind van een traject van goede palliatieve zorg. Ja. En dat is natuurlijk wel iets waar ik eh, ook sterk voor gemaakt heb en, en de palliatieve zorg in Nederland meer financiële mogelijkheden geven en ook op aandringen dat er kenniscentra kwamen. Want daarin waren wij echt minder goed dan in sommige andere landen. Ja, met palliatieve zorg Engeland. voor mensen die niet weten wat dat is. Ja. Palliatieve zorg is als iemand niet meer genezen kan worden. Kanker is altijd natuurlijk het mooiste voorbeeld, het beste voorbeeld. Dan kun je nog een heleboel voor een patiënt doen om het lijden te verlichten, ja. je kunt de klachten verminderen. En dat heet palliatieve zorg. En daar waren wij in Nederland niet goed genoeg in. En wat ik niet wilde was een euthanasiewet door de Kamer. Halen, hè? Uh -huh. uh, op een moment dat de palliatieve zorg nog zoveel minder goed was dan bijvoorbeeld in Engeland. Want dan wordt euthanasie een, een, een, uit, een vlucht. Ja. En, en dat hebben we denk ik voor elkaar gekregen. We hebben die palliatieve zorg enorm verbeterd. En ik ben later na mijn ministerschap nog voorzitter... van het Nationaal Platform Palliatieve Zorg geweest een paar jaar. En toen heb ik ook gezien hoe wat enorm veel beter dat was... dan toen ik vroeger uh, als arts werkte. Ja, dus dus ik was denk, een en dat is mooi. Maar ja. ik vind ook dat dat zo hoort. Eerst goede palliatieve zorg. En als ook dat niet helpt, dan, gaan, dan komen we eventueel aan euthanasie toe. Maar goed, u was de voorvechter hiervan, maar er waren veel tegenstanders. Laat het toch even luisteren naar die tegenstanders... Uh, uh, over euthanasie, de politieke tegenstanders... Het belangrijkste bezwaar tegen die wet is dat het principe van nee tenzij veranderd wordt in een ja mits. En dat betekent dat euthanasie dat dat in plaats van een uitzondering op de regel een soort behandeloptie wordt, zoals andere andere behandelopties. En daar hebben we groot bezwaar tegen. Te vergaand, te plotseling en zonder de achterliggende ethische discussie te hebben gevoerd. Oorlogstaal uit de hoek van de SGP. Deze oudste politieke partij van ons land heeft aangekondigd dat ze met haar stemgedrag vaker wil proberen of ze het kabinet dwars kan zitten. De SGP wil zich op deze manier verzetten tegen een serie plannen van minister Borst om de mogelijkheden voor euthanasie en abortus te verruimen. Ja, wat vindt u daarvan als u het nou weer hoort? Ja, ik wist dat de mensen van de SGP op grond van hun levensovertuiging dat vonden. Ik heb ook met Bas van der Vries ook wel buiten het Kamerdebat daar wel over gehad. En ook natuurlijk tijdens de debatten. En hij gebruikte ook het woord onbarmhartig. En ik gebruikte dan juist het woord barmhartig. Ik zei, het is, het is niet zo dat je als, als, als je goede palliatieve zorg geeft... en op een gegeven moment schiet je medisch en verpleegkundig kunnen gewoon tekort en iemand lijdt zo ondraaglijk... dan is er ook geen sprake meer van een goed sterfbed. Dan is iemand alleen maar bezig met dat lichaam... wat zulke verschrikkelijke eh, klachten veroorzaakt. en. Eh, dan is het zoveel beter om, om als iemand dan zegt: ik ben er eigenlijk helemaal aan toe. Om te ja. zeggen, oké, okay, dan kun je nu rustig gaan. En daar zal ik voor zorgen. Ja. Wat is daar om waar te gaan? Nou ja, we waren, het zijn het nooit eens geworden. Nee. Maar nee. we hadden wel, het waren wel mooie debatten. Omdat het was niet, toch niet zo erg partijpolitiek. Mensen spraken echt van oprecht vanuit hun diepste overtuiging. Ja, nou, nou was er deze week uh, ook nogal ander nieuws uit uh, de volksgezondheidshoek. Uh, want uh, de begroting van het ministerie voor volksgezondheid uh, werd besproken. Nou, de oppositie maakte gehakt van uh, minister Edith Schippers... en staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten. Uh, ja, u, u weet een beetje hoe dat is, hè? want mm -hmm. ook bijvoorbeeld met die euthanasiewet... kreeg u inderdaad alles over u heen. Leeft u dan een beetje mee met die mensen als u een beetje de kranten leest... en naar radio en tv kijkt Jawel. en luistert? ja. ja. Ja, wel. En ik vraag me ook uh, het af wel bij dit kabinet of het beleid af en toe niet gewoon te snel en. en de hard gaat. Omdat het misschien toch neemt naar nou zo'n persoonsgebonden budget, als het dan gefraudeerd wordt, dat kan natuurlijk niet. Dat is onaanvaardbaar. Maar kun je daar nou niet een ander systeem voor bedenken om die fraude uit te roeien, bijvoorbeeld die bemiddelingsbureaus allemaal te verbieden en te zorgen dat het inderdaad dan bij de zorgkantoren komt te liggen, als mensen het niet zelf kunnen regelen. Maar dit, dit prachtige idee van dat persoonsgebonden budget, waar mensen die, die chronisch uh, uh, ja, uh, gehandicapt zijn, en dus eigenlijk altijd zorg nodig hebben om gewoon een beetje te kunnen leven... Als we dat nou zelf kunnen regelen en zelf daar regie over hebben... dat is voor die mensen natuurlijk zo'n verbetering ten opzichte van... als we maar afhankelijk zijn van hoe laat komt het thuis... Ja. Zeg maar vandaar uit bed halen. Ja, en als u dus, dan oud-minister bent ja, en, en u denk kijkt ik naar de huidige minister. dat mogen ministers... we eigenlijk niet afschaffen. Nee. Nee. Ja, ja, de, dan, dan, de hele oppositie heeft ook tegengestemd. Maar ja, dat schiet niet op natuurlijk, want de coalitie... Nou, de coalitie heeft niet de meerderheid... maar de coalitie plus de gedoogpartij partij wel. Ja, ja, ja. want uh, vooral de staatssecretaris heeft het heel erg lastig, hè? Ja. Nou, Het is voor haar ook moeilijk, zij is verpleeghuisarts, een arts, een betrokken arts met een goed hart. Ze zegt ook wel vaak ja, dat ze het erg vindt dat ze het moet doen. Maar ja, dan kan er toch een moment komen dat je, zeggen, dat je zegt, wat nu van mij gevergd wordt, daar overschrijd ik een grens die ik niet overschrijden wil. En ja. uh, de groeten, ik ga. Dat zou ook kunnen. U was ook arts, hè, toen u ja. in de politiek ja. kwam. Is dat nou een voordeel of is dat een nadeel? Nou, arts zijn vind ik een voordeel, vond ik een voordeel, maar geen enkele politieke ervaring hebben. Dat maakt dat je in het begin wel uh, af en toe... het ook niet handig, niet handig speelt allemaal. Het is moeilijk dan. Ik, ja, de, je bent onwennig, je kent die spelregels niet. Daar hebben we wel in verdiept. Ik had natuurlijk een staatssecretaris, Erika Terpstra... die helemaal door de wol geverfd was. En die mij ook goed geholpen heeft om mij de spelregels uit te leggen. Ja. Nou, laten we heel even luisteren voordat we verder praten... naar uw oud-collega D66-senator Roger van Bokstel. Want hij heeft het over die begintijd van nu. Uh, laten we maar even luisteren. We moesten wel wennen aan de politiek. Uh, haar deskundigheid die, die sprak voor zich. Maar uh, het politieke spel, het krijgen van meerderheden... dat was niet echt haar ding. <lacht> um, en ik weet dat ze een hele moeilijke tijd heeft gehad... rondom de belmar enquête ja. ja. U begint te lachen en u zegt ja. ook, ja, hij heeft gelijk. Of ja, vindt... hij heeft gelijk. Nee, maar dat, je bent dan onervaren, je maakt fouten. Ik, ik, bijvoorbeeld als de Kamer mij iets in de schoenen wilde schuiven... dat iets mijn schuld was, dan dacht ik onmiddellijk dat dat ook zo was. En terwijl ik langzamerhand leerde dat er natuurlijk toch dingen zijn... waar een minister niet verantwoordelijk voor is... en dat je dan veel beter kunt zeggen... het is, had niet mogen gebeuren, maar ik ga er niet over. Ja. Ja. En dat ja. soort en wie heeft u dat geleerd dan? Was dat in de nou ja, het dat stand? merkte ik wel aan. Ja, dat, die heeft mij dat geleerd. En ik zag het ook bij andere bewindslieden. Dus het is, het is ook wie niet zo'n moeilijk vak. Maar je moet je wel even goed in verdiepen. En je moet ook netjes de regels volgen. Ik bedoel, dus spreken via de voorzitter. En, en beleefd zijn tegen alle mensen hoe... Onaangenaam ze ja. soms ook tegen je tekeer gaan. Dat maar u is... heeft nooit iemand de mond gesnoerd met een handgebaar, zoals nee, we van de week zagen. Nee, dat was wel even een, een, een, een mis. Ja, ik denk dat zij in de emoties uh, op een gegeven moment uh, dacht: van uh, kom er nou niet tussen. Ik, ik, word, ik word niet gehinderd door die interruptie. Maar ja, dat, dat, zo werkt het in de Kamer. Niet. Je moet wel. Als je aan een spel meedoet, moet je natuurlijk de regels volgen. Ja, en dat heeft ze uiteindelijk gedaan. Wat bent u nou uh, eigenlijk uh, in uw hele loopbaan altijd meer arts geweest of meer politicus nou, uiteindelijk? Uh, nou, ik werd steeds meer politicus, maar ik bleef me altijd wel arts voelen. En ik heb ook een, een, een, een, een keer. Uh, is er misschien een mooi voorbeeld dat het een voordeel is als je ook werkelijk snapt waar het over gaat? Toen de nieuwe aidsmiddelen uit Amerika kwamen, was de vraag: moeten we die in Nederland ook in het vergoedingssysteem? ziekenfondsraad zei: nee, niet doen. Het is nog te vroeg. We weten nog te weinig. Ik heb toen zelf die artikelen gelezen uit Amerika, die onderzoeken. En mijn conclusie was: dit is een doorbraak. Dit moet morgen in het pakket en dan gaan we mensenlevens mee redden. En ik bleek gelijk te hebben. Ik had natuurlijk ook ongelijk kunnen hebben hoor. Dan was het niet zo zo'n successtory. Maar ik had gelijk... en de, de AIDS-patiënten... De, die, die zijn mij nog altijd dankbaar daarvoor. Ja. Dat vind ik zo leuk. Als ja, ik dan kun je het ook beter moet... vertellen in de ministerraad, ja, natuurlijk. Ja, nou, in de ministerraad, maar, precies. En uh, je kunt het ook in de Kamer goed uitleggen. En, ja, en dan is het toch wel eens een voordeel. Dus ze konden mij niet veel wijsmaken. Ik had nogal een brede voorgeschiedenis in de gezondheidsraad. Ook door de, in, de, ja, in de gezondheidszorg. Ook door mijn werk bij de gezondheidsraad. Ik had op allerlei terreinen adviezen uh, moeten begeleiden. En ik wist dus vrij veel. En ja, Nogmaals, ze konden me weinig wijsmaken. Ja. Ik las ergens dat uh, u ook wel eens in die ministerraad zag, zat... en ja. dan eens naar al die mannen, waarschijnlijk vooral mannen, keek... en dacht, nou, die zien er eigenlijk helemaal niet zo gezond uit. Ik bedoel, dan kijk je toch wel meer door de ogen ja, van een ja. arts... dan door de ogen van een politica. Ja, ik heb ook weer eens een enkele keer wel eens een collega even apart genomen... en gevraagd, gaat het wel goed en slaap je wel genoeg? En, en natuurlijk het roken, hè.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 Goed, laten we het ook nog even dan over de politiek hebben... zoals die er nu uh, voor staat. Uh, ja, u was fractievoorzitter, hè? Uh, de, woorden van Hans van, ja, de, de woorden van Hans van Mierloot is een meisje geworden... Ja, ja. en we noemen haar Els. Ja, ja maar dat was eigenlijk uh, lijsttrekker. Dat lijsttrekker, was ja, dat lijsttrekker, lijsttrekker, lijsttrekker. Ja, dat Lijsttrekker. ik. Fractievoorzitter ben ik maar een paar dagen geweest... van toen ging ik weer in het kabinet. Ja, ja. maar u ja. was lijsttrekker. Lijsttrekker, precies. Uh, uh, u bent uh, dus kort fractievoorzitter geweest... Nou, dan minister acht jaar lang... Uh, ja, volgt u eigenlijk de ontwikkelingen in uw partij nog? Jazeker. Oh ja, ik ben zaterdag nog de hele dag op het congres geweest. Ik heb met de jonge democraten vorig jaar nog een, een drugsbeleid uh, helpen ontwikkelen. Hè. Want de jonge democraten, dat is, is dus de, op het ogenblik de grootste politieke jongerenpartij. Ze hebben de SGP net ingehaald. Maar uh, die wilden ook wel een paar vooruitstrevende dingen uh, doen en daar moties over aannemen. En één daarvan is laten we toch ophouden met die oorlog tegen drugs en laten we dat gewoon gaan reguleren. Is u de wijze vrouw die ze raad ja, geeft? Ja, ik heb daar eerst een toespraak over gehouden... waarin ik ze ook inderdaad opgezweept heb om dat, of aangemoedigd om dat standpunt te kiezen... Daar was toen een meerderheid voor. En er net zo behandelen als alcohol en tabak. Dan heb je de controle op. Dan kun je het verbieden in bepaalde situaties en voor leeftijden. Want nu is het onder de grond. We voeren er maar oorlog tegen. Het kost miljarden. Ja. En het levert niks op. En uh, nou ja, dat, dat vind ik dan heel leuk. Zo'n contact met, met die jonge mensen. die En uh, dan ben ik als, als oma. Zijn we het toch eens dat we hier vooruitstrevend ja. moeten zijn. Ja. Oud, maar nog een jonge geest. Laten we heel even luisteren naar Alexander de huidige leider van D66, die vertelde vandaag het volgende. Els is iemand die heel direct is. Uh, je krijgt altijd een heel aardig mailtje uh, wanneer, uh, wanneer ik op bij een televisieoptreden ben geweest. En dan is er een scherpe analyse van, uh, van wat er goed was en niet goed was. En uh, ook afgelopen uh, weekend toen we partijcongres hadden, gelijk nog diezelfde avond is er een mailtje met uh, haar vlijmscherpe commentaar. Wat doet hij niet goed? Dat, dat was een heel positief uh, oh, mailtje. Okay. Ja, dat. Nee, maar dat, ik zei je, je deed het zo goed, ook in Buitenhof... omdat je zo, zo, zo, uh, zo rechtstreeks was. Je gaf directe, korte, heldere antwoorden. Dus als de, als de Jan-Pieter Hagens... Pieter Jan, Hagens, Pieter Jan Hagens dan vraagt, vindt u dan dat we misschien dat we naar een federatief Europa toe moeten? Dan zegt hij niet van, dat zou wel kunnen, maar dan zegt hij, ja, wij moeten naar een federatief Europa. Ja. Kijk, en dan denk ik, hier begint zich een echte politiek leider af te tekenen. Ja. Ja. Want, want bent u al een beetje gewend aan D66 zonder Hans van Mierlo? Nou ja, we, hij zijn al een tijd zonder Hans van Mierlo als, uh, als leider van de partij. Maar hij zat natuurlijk ook altijd nog op die congressen. Ja, en nu hij, niet meer, op de want congressen, hij is een jaar overleden. En, en ik ben nog vaak bij hem langs geweest. We gingen allemaal bij hem langs. Hij belde ook, uh, ook naar Alexander Pechtold. die vaak veel contact met hem had. Dus hij was ook echt daar de begeleidende vader voor Alexander Pechtold. Ja, ik heb hem een, een, na zijn dood, ja, missen hem nog steeds. Het is zo vaak dat ik tegen een partijgenoot zeg: oh, Oh, wat zou Hans dit interessant vinden? En wat zou zijn commentaar geweest zijn? Hè? Wat zou hij van deze situatie vinden? Ja. Heeft u zijn rol een beetje overgenomen? Nee, oh nee. Dat is, zijn rol was echt de man van... daar, daar kon je heen gaan, hè, de Heere gracht En dan kwam hij altijd met een totaal verrassende analyse, prachtig verwoord. Nee, wat dat betreft ben ik een, een amateur, maar ik doe mijn best. Nou, ik heb met uh, heel veel plezier naar u geluisterd, mevrouw Borst. Mag ik u danken voor uw uh, komst naar uh, twee dingen. Goed, mijn gast was dus Els Borst. Acht jaar lang was hij voor D66 minister van Volksgezondheid... in uh, twee paarse kabinetten. Kok. En dat was Twee Dingen voor vandaag. U kunt dit gesprek terugluisteren, u kunt ook reageren. Ga dan even naar onze website tweedingen.nl, daar kan dat allemaal. Maandag dan is Twee Dingen de weer, maar nu NOS Langs de Lijn met Menno Reemeyer. Radio 1, 11 november. De vriendschappelijke Interland Nederland-Zwitserland is een jubileum voor Jack van Gelder. NOS Langs de Lijn met Menno Reemeyer. Ja, goedenavond, sinds deze week heeft hij een eigen tv-quiz op de radio. Een talentenjacht hoor ik vanochtend en een hitsing op 3FM. En dan heeft de KNVB ook nog eens een 250 ste interlandforum georganiseerd tegen Zwitserland. Maar ook iemand die al toe is aan zijn vierde partner en alle exen zijn er vanavond. Jack van Gelder in, uh, bij het Nederlands elftal. En je kunt ook meekijken, dat is wel leuk om te zien, via www.nos.nl. En dan zie ik de heren staan op internet. Want dan neem ik aan, Jack, het wil helemaal slinkt. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Hij, bl Hij blijft stil. We laten eventueel helemaal eens meeklinken. Het nog wel hoor, 250 de land. <tie> Goedenavond, van harte welkom vanuit de Amsterdam Arena. Voor de wedstrijd tussen Nederland en Zwitserland. De ploegen die elkaar nu begroeten langs het arbitrale trio lopen. Trio vanuit de Zweden afkomstig. En dan ook nog handjes schudden aan het eind van de rit bij de Nederlands helftalformatie. Met Frank de Boer, Edwin van der Saar, Giovanni van Bronckhorst en Philip Cocu. ...die evenals uh, alle andere spelers in Europa deze dagen gehuldigd zullen worden... ...vanwege het feit dat ze zijn toegetreden tot de groep van boven de 100... ...en uh, UEFA heeft besloten om daar uh, een uh, cap te geven... Een, ...een hele leuke herinnering aan uh, meer dan 100 Interlands. Meer dan 400 hebben ze er samen gespeeld. En uh, ik mocht er uh, heel veel van zien, misschien wel bijna allen... ...van uh, degenen die hier dan nu uh, gehuldigd worden. We staan ook op uh, de elftal foto... En we gaan direct beginnen aan de vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Zwitserland. En uh, ik mag aftrappen met uh, collega Bas Tichler, zoals ik uh, de laatste jaren steeds uh, naast jou mag plaatsvinden. Uh, mag, naast jou mag zitten. Sorry. <laughs> wat vrolijk. Wat, wat en we gaan straks terug in de tijd. Uh, dat uh, doen we met de andere Corrie die in de afgelopen tijd naast Jack hebben mogen zitten. Met Ronde Rijk, met Leo Driessen, met Bert Edelhof. Kortom, het wordt een hele bijzondere avond vanuit Amsterdam. Maar eerst ander sportnieuws, hè, denk ik. Voetbal op andere velden wedstrijden waar uh, nog zeker wat op het spel staat. Uh, het is Jackson 250ste. Misschien is het wel Guus de laatste. Rachne Niemeyer. Ja, die kans is wel aanwezig. Want uh, zelfs als die wint zijn er boze tongen die zeggen dat hij er misschien wel uitgaat. Uh, als hij wint, van wie? Met Turkije van Kroatië. De 26ste minuut. In het Turk Telekom Stadion, de Turk Telekom Arena. Het is 1-0 voor Kroatië en dat is geen goed nieuws dus voor bondscoach Guus Hedink van Turkije. Het was al na twee minuten raak een dramatische start dus van de Turken in een uitverkocht huis. Dat wel, 0-1 door Olic. Een actie aan de linkerkant van het veld van Korluka. De verdediger gaat voorbij Geunul. dat is de bek van de Turken. Dan zit die Volkan Demirel, staat al jarenlang op doel daar bij de Turken... Zit er nog met een handje aan, maar legt die bal eigenlijk pan klaar neer. Die was al scherp voorgegeven, die bal. Legt een pan klaar neer voor Oliets. En die tikt echt van een meter afstand recht voor het doel. raak voor de Kroaten. En die willen wraak. Zo simpel is dat voor de wedstrijd in de kwartfinale van het Europese kampioenschap. Dat was in 2008. In de extra tijd de 119e minuut toen Klasnic met de 1-0. De Kroaten vierde feest. Dachten dat ze door waren. Maar in de 122e minuut de tijd van de extra tijd. semi centuurlijk 1-1. En vervolgens de strafschoppen beter genomen door de Turken die doorgingen naar de halve finales. Dit is een wedstrijd die op 1-0 staat voor Kroatië. Die andere drie van vanavond nog kort. Bosnië-Portugal 0-0. Tsjechië, Montenegro, een minuutje of 20 houdt 0-0. En Estland, Ierland, die laatste van vier wedstrijden, begint pas om kwart voor negen. Felicitaties aan Jack nog even van deze kant af, want ja, het is toch allemaal wat. En uh, nou, ik hou jullie op de hoogte hoe het hier gaat. Nou, over 30 jaar krijg je het ook mee hoor, van om... Ach, zou lijkt, je denken? lijkt mij wel. Ik het nou. Kijk wat, wat er dan wat allemaal mee, gebeurt. Uh, de Amsterdam Arena, Bas Stigler en Jack van Gelder. Ja, goedenavond nogmaals vanuit de Amsterdam Arena. 50 minuten gespeeld. Nederland totaal in het wit gestoken heeft. de Bal over de middenlijn gespeeld via Babel. Die dus in de basis staat voor alle duidelijkheid. Nederland speelt met Stekelenburg. Boularus die de gebaseerde, licht van de wiel in de basis vervangt. Daarnaast Heitinga, Mathijssen. En als linksachter braafheid aan een driemans middenveld. Nigel de Jong en van de Vaart. Snyder daar iets voor. En dan voorin kuit van Persie. En Ryan Babel. Balbezit voor de Zwitsers. Zwitsers die zich uh, niet hebben geplaatst voor het Europees kampioenschap. De afgelopen vier toernooien er telkens wel waren. Een paar zeg maar, oude geroutineerde spelers zijn kwijtgeraakt. En nu de bal op het middenveld verspelen aan Oranje. Waar Sneijder en Kuyt combineren. Maar die combinatie duurt niet lang. Zit weer een Zwitserse been tussen de bal, gaat terug naar Stekelenburg, die dus terugkeert in het uh, nationale elftal, dat hij die problemen met zijn hoofd inmiddels achter de rug heeft. Vergeet niet Sneijder de vorige interlans, er ook niet bij. God, natuurlijk ook voor John Heitigga. Laatst had last van zijn knie. Diepe bal van achteruit van Heitigga. Sneijder wil naar de bal, loopt er eigenlijk onderdoor. 22 centimeter hoorde ik laatst. En via de Jong gaat de bal dan terug naar Stekelenburg. Stekelenburg. Wat wel opvalt meteen in die openingsfase. Dat de Zwitsers vroegtijdig willen storen. En dat doen ze met Mehmedie en Xaka. De twee jongens die voorin staan. In de 4-4-2 formatie van Otmar Hietveld. Befaamde trainer die hier dus de Zwitsers onder handen neemt. Met nu Nigel de Jong. Vanuit de laatste linie spelend. Even daar van de, vaart, van de Vaart. Aan de rechterkant van het middenveld speelt de bal hard aan richting Van Persie. Van Persie 1-2 man bij zich, 3 man bij zich. Gaat daar uitstekend mee om. Heeft de bal richting Boularus. Boularus-Kuit. Kuit, Kuit uh, Boularus. Boularus gaat zwaar de achterlijn opzoeken. Geeft een voorzet. En we krijgen een inworp met een goede aanval dus. Aan de rechterkant opgezet door uh, met name Boularus. Die twee keer de bal aangespeeld kreeg. Eerst van Van Persie en toen van Kuit. Kuit die hem ook nu wil hebben. Kuit terug naar Boularus. Boularus-Kuit. Dat is de combinatie. Op 10 meter van de achterlijn krijgen we hier de eerste corner. Nee, het wordt een inworp. Ja, dat wordt het wel. Op een meter of 10 van de achterlijn aan de rechterkant van het veld is het Boularus die de inworp gaat nemen. Goed in vorm is hij. Boularus bij Stuttgart heeft de ingooi gegeven aan Van der Vaart. Krijgt hem terug. Het is daar heel druk. Weinig ruimte. Dat ligt oranje wel. Maar dan staat Van der Vaart buitenspel als hij de bal eigenlijk uit de kluts meekrijgt van Kuit. Dan komt er een Zwitserse vrije schop aan. Dat gebeurt na drie minuten. Een 0-0 stand in Amsterdam. Amsterdam Arena zit redelijk goed vol. Niet helemaal, maar wel redelijk goed vol. Voor, laten we zeggen, toch maar een oeverwedstrijd tegen maar Zwitserland. Waar Oranje trouwens in de geschiedenis onwaarschijnlijk vaak tegen gespeeld heeft. Meer dan 30 keer. En het bal bezit voor de Zwitsers met de vrije schop die de doelman Benaglio neemt. En die dan op het hoofd komt bij Heitinga. Maar voor de voeten komt weer voor een van de Zwitsers, die is hem zo snel als ik het heb gezegd ook weer kwijt ook. De jong neemt over. Braafheid glijdt weg. Dan moet je nog uitkijken ook als Shakiri de rechter middenvelder doorloopt. Maar het wordt uiteindelijk door Oranje vakkundig opgelost. Matthijsen glijdt weg als hij de diepe paas verstuurt in de richting van Babel. En dan is het voor Babel die ook tevreden zal zijn dat hij weer eens in het elftal mee mag doen. Niet meer te belopen. En zo is de bal weer voor Zwitserland. Semaai op het middenveld. Die de bal naar de linkerkant speelt, naar Rodriguez. Rodriguez met kuit voor zich. Moet die bal even terugspelen? Doet dat met enig risico richting Juru. En Juru opent dan aan de rechterkant van het veld naar Liefsteinen. Liefsteinen naar Juru terug. Juru spelend bij Arsenal. Komt dus straks Van Persie een aantal keren tegen. Dan verspeelt Jemai de bal en kan snijden de bal op de rand van de 16 meter gebied binnensteken. Richting Van Persie lukt niet, maar uit de rebound is het eerste schot van de wedstrijder. En die opnaam komt van Dirk Kuyt, die meteen uithaalt van 20 meter. En de bal een paar meter naast het doel speelt van Benaglio, de keeper van de Zwitsers. Een ploeg die, je zei het net terecht, Bas, zich niet heeft geplaatst voor het komende EK. De laatste vier toernooien was Zwitserland echt steeds bij op EK's en WK's. En nu dan achter Engeland eindigend, maar ook achter Montenegro. En dat is nogal hard aangekomen in Zwitserland. Alhoewel, Hietveld kan doorbouwen en dat ook kan doen omdat er een talentvolle lichting aankomt van met name onder 17. Een ploeg met veel perspectief. De keeper trapt uit. Ben Aljo wordt opgevangen op het middenveld door Nigel de Jong. Is er buitenspel geconstateerd omdat Van Persie daar nog stond. En is de vrije trap voor de Zwitsers. Genomen door uh, de keeper. zijn naam is inmiddels uh, vaak genoemd. En deze doelman is keeper van Wolfsburg. Daar uh, werd hij ook kampioen mee in 2009. Toen die ploeg voor het eerst de Duitse titel pakte. Kortom heeft een boel feestjes achter de rug in die periode. Nu probeert hij met de lange trap een van zijn spitsen te bereiken. Daar zit Oranje makkelijk tussen. De jongen op het middenveld zegt tegen de scheidsrechter die naast hem staat... die ingooit moet voor ons zijn. Maar de scheidsrechter heeft andere ideeën. Dat is Jonas Eriksson, vanavond een zweet. Die zal ze nog wel even terugbetalen naar die nederlaag van een paar weken geleden. Het balbezit weer voor de Zwitsers. En ook als de Zwitsers balbezit hebben. Jack lijkt me dat voor jou. <laughs> Juru speelt de bal naar Liefsteiner. En Liefsteiner die uh, probeert dan uh, een medespeler uh, zo aan te spelen dat hij naar voren kan. Dat lukt niet. De bal wordt even teruggespeeld en dan overgenomen door Van Bergen. Van Bergen richting Juru. Juru ter hoogte van de middellijn uh, naar Liefsteiner. Opjagen is van Nederland nu. Babel kan er niet bij komen. Terugkaatsen is aardig van Mehmeddy. En die kan hem dan ook nog een keer doorgeven. En dan is er een overtreding begaan waardoor Zemayi uh, wegglijdt. En die krijgt dan een vrije trap. Is een enigszins theatrale speler. Heeft nu al een paar keer met kleine dingetjes tegen de scheidsrechter. Uh, of aan de scheidsrechter kenbaar gemaakt uh, dat hij uh, wordt vastgehouden. Of dat hij wordt getrekken. Maar de scheidsrechter heeft daar tot nu toe nog geen enkel probleem mee ondervonden. Zes minuten gespeeld. Stand 0-0. Vriendschappelijke wedstrijd nederland zwitserland En over vier dagen de confrontatie waar veel prestige op het spel staat. Duitsland-Nederland in Hamburg. Jeroen komt bijna naar voren en Nederland moet oppassen. Klopgenoten van Robin van natuurlijk bij Arsenal. Deze in Ivoorkust geboren Djuru, maar dus uitkomend voor het Zwitserse nationale elftal. Is groot, lang. Hij je mag aannemen, goed in de lucht. Komt de bal op zijn hoofd? Nee, want Stekelenburg is daar op tijd. Dan heeft de bal te pakken. Klapt dan vervolgens over wat mensen heen. En voelt nog maar eens aan zijn hoofd. Het zal toch niet weer. Het oor zit er nog aan. Daar voelt hij als eerste. Na de botsing met uh, Memedi Voelt nog maar eens aan het hoofd en blijft nu toch even liggen. last weer, ja. Nou, ik spreek hem een paar dagen geleden, Stekelenburg. En ik zeg, zou je toch niet dat gebreide mutsje wat ze voor je gemaakt hadden in uh, Rome? Het botst trouwens met een ploeggenoot, zie ik nu, met Heitinga. Die lopen eigenlijk omdat ze allebei naar de bal kijken een beetje ongelukkig tegen elkaar op. Ja, dat is de botsing. Heitinga, Stekelenburg. Ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt. Maar ik zeg, wil je toch niet zo'n petje op? Maar hij vindt het niks. Hij heeft dat natuurlijk geprobeerd toen. Meteen na die blessure in dat uh, duel met Lucio tegen Inter. Maar hij zegt het irriteert me en het jeukt en ik vind het niks. Dus ik wil dat niet. Dan maar het risico lopen dat voor zover het er is. Om het op die manier te doen. Ja, randje wenkbrauw bij Heitinga. Dat is zeg maar de, de boksblessure. Waar als je al even bezweet bent en er een botsing komt veel bloed uit kan komen. Het wordt nu snel gesteld en het zal allemaal wel meevallen. Het bal bezit inmiddels voor de Zwitsers via Liechtenstein. Omdat Babel er achter van de middenlijn niet aan kan komen. En nu twee ballen in het veld zijn. En Jeroen denkt dat is wel aardig misschien voor thuis. Maar niet voor de wedstrijd speelt de bal naar de ballen, jongen, En de bal inmiddels ingegooid. Zimai, naar Liegsteiner, die de bal koppend net binnen kan houden. Roet, terwijl Nederland met tien man speelt, omdat er nog steeds een blessure van Heiting gaat. Hij bloedt. Uh, ja, dat, dat, dat bloed uh, dat gaat heel snel uh, behoorlijk bloeden. Bal zit nu uh, op het middenveld bij Jemai. Uh, die uh, nu uh, het balbezit weer heeft. Ik heb straks gezegd, jij maaien, maar het was inder de captain. Die zo nu en dan vervelend is. Is het balbezit uh, voorin bij de Zwitsers. Wordt er geduwd en uh, getrokken een beetje. Matthijsen probeert als zijn tegenstander naar de cornervlag te dringen. Dat lukt ook oh. wel. Maar dan is er een veel te harde ingreep van Liegsteinen. Die braafheid daarbij blesseert. Uh, echt een hele vreemde ingreep. En de scheidsrechter zou daar eigenlijk meteen geel voor moeten geven. Dan zegt een tegenstander altijd, uh, althans iemand zo. Hij krijgt ook geel voor. Dat kan ook niet anders. Die zegt van, ja, die bal gaat toch die kant op, dus ik raak toch die bal. Maar uh, ja, het is uh, ja, met gestrekt been inkomen. Twee en, uh, ja, en hij krijgt er terecht de gele kaart voor. Liefsteiner is de eerste die een gele kaart krijgt. En uh, volledig terecht wat de scheidsrechter doet. En Heitinga wordt overigens nog steeds een, uh, aan de wenkbrauw geholpen. Ja, en dan zie ik op de bank Kevin Strootman nog met de KNVB bellen zeggen. Zien jullie dit? En is dit geel? Hm. Goed zo. Uh, vrij schop voor het Nederlands elftal. Dat uh, gebeurt na de overtreding. Flink dus van Liebsteiner. En erg ongelukkig ook. Terwijl nu probeert de bal weg te koppen. Kuyt er de bij. Stap van Persie vanaf dat wil schieten. Wat de bal meegeeft aan Sneijder in het strafhofgebied. Sneijder komt erbij vanaf de rechterkant. Er wordt gelopen nu ook door Bula Roes. Daar probeert Sneijder de bal nu aan de loop aan mee te geven. Maar verspeelt hem dan in de drukte. En zo kunnen de Zwitsers uit gaan verdedigen. En heeft de aanvoerder Inler weer de bal. En die kan hem passen naar mensen voorin. Dat is Chaka in dit geval. Die kan hem dan op zijn punt weer kwijt aan Jemai aan de zijkant. Dan Wordt die bal toch het strafgebied van Oranje ingepompt? Maar kijkt men elkaar daar vooral aan. En kan het Nederlands elftal via Van der Vaart de aanvoerder van het Nederlands elftal wel overnemen? Krijgt hij een klein tikje van uh, een van de Zwitser's? Dat leek mij. Chaka. Ja, die inderdaad. En uh, komt er een vrij schop aan voor het Nederlands elftal. De aanvoerder Inders, naam viel al een paar keer. Dat is een mooi verhaal trouwens. Die dacht dat hij wel geselecteerd zou worden voor het uh, Turkse nationale elftal voor het WK van 2006. Fatih Terim was toen de bondscoach en toen werd hij niet geselecteerd. En toen zei hij nou dat niet, dan meld ik me wel bij Zwitserland. En is hij eigenlijk vrijstand daarna. Zwitsers international geworden. Het zijn allemaal van die verhaaltjes. Normaal zou ik uitsmeren over 90 minuten. Nou, ik maar ben die blij dat tijd... ik kwijt ben hoor, <laughs> minuten. Die tijd hebben we vandaag. <laughs> dus er bal... komen nog heel veel leuke verhalen. Ja, bal bezit voor uh, Inler, die uh, de vrije trap terecht meekrijgt en nu ook weer een beetje loopt uh, te trekken benen. Juru die dan de bal speelt uh, richting Van Bergen. Van Bergen naar Rodriguez. Rodriguez aan de linkerkant van het veld. Speelt de bal even terug. Het enige opjagen van Nederland komt door één persoon. En Tsemaï kan daardoor makkelijk de bal spelen naar Liechtenstein. Liefsteinen, dus de man tot nu toe met de gele kaart. Die nu ook Babel van zich afgooit. Jury, Juru dan met de bal. Speelt hem slecht door tussen iedereen en alles. En heeft Belarus het balbezit. Dan kijken we na 10 minuten toch opvallend naar een ploeg. Nederland dat nog geen, ritme, die nog geen ritme heeft. En Zwitserland, zoals ook nu, stoort steeds goed en voortijdig. Maar misschien dat het nu aardig gaat met Snijder. Snijder naar Babel. Babel in een 1 tegen 1 misschien met diegstijden. Geeft die bal voor. Komt die bal op de rand van het 16 meter gebied. Rodriguez komt weg. Jouro kan dan ongetwijfeld het kopduel winnen van Kuit. En dan wordt die bal verder weggewerkt. Dan is het Boularoes die de bal overneemt. Het 16 meter gebied binnen wil. het lukt niet. Loopt nog wel een speler te pletteren En krijgt daar terecht een vrije trap voor. Althans die speler die te pletter werd gelopen. Waardoor een Nederlandse aanval in de kiem wordt gesmoord. En zoals gezegd na 11 minuten hebben we behalve het schot van Kuit nog niet veel gezien. Nee, je zal zien dat in mijn geval je... Vanaf 2005 het Nederlands elftal doet en dat straks rond de rijk weer gewoon de goals heeft. Wat <laughs> oh, een avond 0-0, 12e minuut. verdorie. en den Bergen heeft de bal en die heeft hij in de buurt gekregen van de Shakiri middenvelder. Meteen doorgepaast ook, maar onderschept dan weer door Boularous en dan opgevangen door van de Vaart op de borst laat hem er eigenlijk net ongelukkig van afspringen en Inder. De Turkse Zwitser dus heeft de bal vervolgens weer gekregen. Rodriguez en een paas dat middenveld. Dat ziet er dan wel aardig uit omdat er wat ruimte lijkt te liggen bij Tsaka. En aan de rechterkant loopt de aanval door. Overtreding in met van Nigel de Jong. Maar de Zwitsers blijven in balbezit dus het mag. Er wordt er naar binnen gedribbeld en zegt de spits. Memedi, ik wil de bal wel. Daar gaat hij ook wel naartoe. Maar die wordt weggekopt. Gaat in de van afstand schieten. Maar schiet hij mijlenver naast. En doet u dat na precies 12 minuten? Frisse ploeg tot nu toe. Zwitserland maakt een, een leuke indruk op mij. Een speelse ploeg waar uh, heel duidelijk een, een lijn uh, te ontdekken valt. Uh, Opmerhietveld is natuurlijk ook niet zomaar een trainer. Een trainer met een uh, geweldige reputatie. En laat dit Zwitserse elftal op een hele leuke frisse manier voetballen. En die ploeg is hier echt gekomen om een goed resultaat neer te zetten tegen Nederland. Overigens opvallend uh, tijdens het WK in 2010 zijn de Zwitsers de enige geweest die uh, uiteindelijk de wereldkampioen Spanje wisten te verslaan. Dus het is niet zo'n slecht team hoor, helemaal niet. Sneijder in balbezit. Sneijder tussen twee man door, geeft de bal richting Kuit. Kuit terug naar Sneijder. Sneijder het hoogte van de middencirkel naar Van der Vaart. Die dus opmerkelijk veel aan de rechterkant staat uh, op dit moment. Heeft uh, de bal uh, gespeeld richting het 16 meter gebied. Daar kan Liefsteiner wel bij en daardoor van Persie niet is het balbezit voor Inle. Inle ter hoogte van de middellijn... met de jong voor zich. Speelt de bal in. Doet dat goed richting Megmedi. Megmedi dan verder door richting Jamali. En Jamali gaat het 16 meter gebied in... maar laat dan de bal toch aan de linkerkant vallen... waar een kleine mogelijkheid was. Niet meer dan dat, omdat Shakiri uiteindelijk de bal kwijtraakt... en het balbezit weer voor de Zwitsers is... omdat de Nederlanders niet goed uitverdedigen. En Jamali weer de bal heeft. Op een meter of twintig van het doel van het Nederlands elftal. Goede ingeven van de vaart. Nu een aantal spelers misschien van Nederland rijpt om een... Countertje te plaatsen. Maar er zijn te weinig. Waardoor de bal via van de vaart en Sneider wordt getemporiseerd. En Sneider de bal iets speelt achter braafheid. Braafheid richting de Jong. Zwitser Zwitsers hebben natuurlijk nog een gek record in handen. Namelijk uitgeschakeld worden op een wereldkampioenschap. Uh, zonder een tegengoal. Dat overkwam ze in 2006. Toen in de pool geen wedstrijd werd verloren. En in de, wet, in de ronde daarna van Oekraïne wel werd verloren. Maar na strafschoppen. 0-0. Dus geen goal tegen, maar wel naar huis. Dat was pijnlijk. Maar zo gebeurde de Zwitsers wel. Nou, Het Nijl heeft de bal... Weer een feitje. Hoe lang heb ik nog? Nou, Moet ik nog een heleboel door. Komt er door. ook nog iets leuks? Nee. Uh, Snijder heeft een paas gegeven naar Babel. En die kan dan weg aan de linkerkant van het veld. Babel dreigt. Binnendoor gaat buitenom. Geeft een voorzet. Aangeraakt. Hoekschop. Dat is dan na 14 minuten de eerste. En dat doet Babel goed. Hij heeft bij Hoffenheim toch weer een beetje zijn draai gevonden. Het is natuurlijk grappig om te zien dat ook Braafheid nu in het elftal staat. De linkerkant ook van Hoffenheim. Waar de twee toch wat uit beeld werden. Het beeld waren geraakt, maar zich nu toch wel weer in dat Nederlands elftal kunnen spelen. En in ieder geval de kans krijgen. En de bondscoach heeft laten zien dat hij ze nog niet vergeten is. Als je speelt dan kan je weer bij het Nederlands elftal komen. Want Elia is de andere weg gegaan. En ja. Babel dus uh, terug met die corner die goed is. En die uh, wordt gekopt uiteindelijk door Van Persie. Nee, het is ja, het wel Van Persie die hem, die hem kopt. De bal in ieder geval uh, gaat weer uh, via een verdediger uh, over de achterlijn. We krijgen de tweede corner voor uh, Oranje. Van Persie nu ook een beetje last van zijn hoofd. En dan krijgen we weer een corner. Die gaat indraaien op de rand van het doelgebied. Want dat uh, gebeurde net ook. Uh, ja, Dat zal je altijd zien. Komt hij nu niet met uh, een bal die meteen in wordt gespeeld. Van de paard En uiteindelijk net wordt overgetikt door de doelman. Een mooie variant uh, van het Nederlands Elftal. Als je dat zo kan dan is het ongelooflijk knap. De eerste bal daar spelen waar je hem wil hebben. En de tweede dus een ingestudeerde bal. Die helemaal aan de rand van de 16 meter bij de totaal vrijstaande van de vaart komt. En uiteindelijk via een tikje over de lat. Voor Nederland er een niet in gaat. De derde corner. Nu met het wegwerken door Rodriguez. En uh, het oppakken weer van de andere kant. Via Van der Vaart, die met recht. een voorzet geeft. De bal komt bij de tweede paal. Maar Thijssen kopt. En dan wordt er geschoten door Heiting. Gaat tenminste, dat wil hij wel. Maar hij krijgt de bal niet over zijn tegenstander heen. Zo weet je zeker dat je daar liever spitsen hebt staan dan de twee centrale verdedigers. Die het dan moeten opknappen. Gelukkig is aan de andere kant van het veld Boula Roes op, op zijn post. Om de bal voor Memedi terug te tikken op de keeper, Stekelburg. Die op zijn beurt heeft meegegeven aan Nigel de Jong. Wesley Sneijder kon maar zijn bal halen op zijn eigen helft. Dik een kwartier onderweg. En terug naar de Jong. De Jong van de Vaart. De van de middenlijn. Twee, drie tegenstanders in zijn buurt. Sneijder. Dat is terug. Gek genoeg. Sneijder. Nu goede bal. Binnendoor naar Van Persie. Beweging bij Babel. De bal binnendoor is ook goed. Voor de doel staat Kuit. Babel vanaf de linkerkant. Wat doet hij? Zijn tegenstander uitkappen en rammen. Maar de doelman ligt in de weg. Babel wil zelf met het hoofd nog zorgen voor een rebound. Maar ziet dan een Zwitserse verdediger. ...in de weg lopen en dan wordt er een overtreding gemaakt ook nog. Nee, nee helemaal niet. De goede actie van Babel na een goede aanval ook die dus wordt opgezet vanaf de eigen helft door Snijden. Ik zie bijna een onherkenbare Babel die we een hele tijd niet hebben gezien. Een fris en frank en vrij voetballende speler die dreiging heeft richting het doel... ...die buiten om kan gaan, die natuurlijk zijn uh, basissnelheid heeft, die heel hoog ligt. En de volgende corner is weer een corner voor uh, Nederland met uh, nu weer... Sneijder, de vierde koorde van Oranje, komt uh, niet uh, terecht uiteindelijk bij Mathijsen, maar misschien nu wel bij Braafheid. Dat komt hij ook via de kluts uiteindelijk bij Van der Vaart. Het lijkt het met buitenspel van Kuit en dat is het ook. Ja, dat is een uh, half metertje, 17e minuut, 0-0 vrij schop voor de Zwitsers. Een aantal hoekschoppen dus uh, op een rij voor het Nederlands Elftal met een prima actie en eigenlijk de enige serieuze kans die Oranje heeft gehad, dat schot van Babel. Dat zag er goed uit, maar makkelijk hoe snijder de bal bij Van Persie krijgt. En eigenlijk in één rechte lijn naar de goal ging het met twee paasjes in de richting van Babel. En stond je vanaf de eigen helft en ineens plotseling in het strafgebied van de tegenstander. Dat is natuurlijk wel wat Nederland kan. En waar het Nederland zelf dan makkelijk gebruik van maakt, ook nu weer. Doeltrap van de, de keeper die dan op het hoofd moet komen van ga Dat gebeurt ook wel met de bal komt naar de zijkant uit. Dan verdedigt Kuyt mee terug. Krijgt hij de hulp van Boularoes. Die blijft haken. Een beetje ongelukkig achter het been van even zijn tegenstanders. Maar krabbelt weer overend En als hij dan opkijkt Boularoes. Dan weet hij dat het Nels zelf al de bal weer heeft. Want de bal ligt maar dat zal niemand verbazen. Toch wel weer voornamelijk aan Hollandse voet. Nederland komt wat beter in het spel. Gaat elkaar beter vinden. Weet nu inmiddels wat de Zwitsers doen. storen inmiddels ook op de helft van het Nederlands helftal. Maar dat kan dus nu absoluut niet. Omdat Nederland wat meer op de helft nu van Zwitserland speelt. hoewel de voortzetting niet goed is. En de Zwitsers toch weer ruimte vinden. Nu ter hoogte van de middencirkel bij Inler. Om eruit te komen via Liebsteiner. Gaat de bal misschien nog een stationnetje verder. Bij Shakiri. Die kan er uiteindelijk direct bij komen als die bal wordt ingegooid. die staat er nog even te mopperen op Shakiri. En dan uh, is het balbezit voor Liegsteiner op een meter of twintig van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Liegsteiner kijkt en als hij heel lang blijft staan dan uh, zit je beurt erop. Uh, Saka die krijgt dan de bal door en dan komen de Zwitsers het 16 meter gebied binnen. En het is een enorme kans die uh, verloren gaat. Uh, wat een geweldige kans uiteindelijk die uh, om zeep wordt geholpen door uh, Mehmedi. Die helemaal vrij staat voor het doel maar de bal volstrekt verkeerd raakt. En dit was de grootste kans tot nu toe op een treffer in deze wedstrijd. En die zou dan van de Zwitserse makelij zijn. Balbezit voor Stekenburg. Nederland komt dus goed weg. En Nederland kan absoluut de wedstrijd nog niet naar de hand zetten. Ik denk dat hij buitenspel staat, die uh, die ook nog. Ik zit naar de herhaling te kijken. Volgens mij loopt hij een halve meter voor de bal. De grensrechter en de grensrechter niet opgevallen. Nou ja, oké. Okay. De bal gaat naast. Als daar een goede spit staat, zit hij er gegarandeerd in trouwens. Terwijl Neil Zelf dan nu aan de andere kant de bal heeft via Kuit Terwijl van de midlijn, sterk het lichaam gebruikt. Goed erin gedraaid. En dan uh, wil Boeleroes een hakje. Dat permitteert zich dan maar eens. Maar dat had hij dan ook beter niet kunnen doen. Hij staat dicht bij de zijlijn Boeleroes. En de bal gaat er over de zijlijn heen. Toch wat last heb ik in de indruk, Boeleroes, van die valpartij van zo even. Want al een paar keer heb ik hem een beetje zien trekken benen. Nu moet hij een duel met zijn tegenstander. Duwt de tegenstander weg, krijgt de bal op het hoofd. Kopt, maar levert in bij Zimmai. En op het middenveld hebben via Rodriguez, dat is overigens de linksback, de Zwitsers bij balbezit. En gaat hij naar Djuru, de verdediger dus van Arsenal. Die de spits van Arsenal van Persie tegenover zich krijgt. Dat zullen hele lieve duels worden. Zeker omdat Wenger heeft gezegd tegen Van Marwijk: Goh, zou je het een probleem vinden om Van Persie niet te laten spelen dinsdag tegen de Duitsers? En Van Marwijk heeft, zo heb ik begrepen, daarmee ingestemd. Van Persie speelt dus wel vanavond, maar niet dinsdag. Braafheid met een hoogstandje speelt de bal terug richting Stekenenburg. Stekenenburg dan Babel, die een duwtje in de rug krijgt, wordt niet bestraft door de scheidsrechter. Vanuit buitenspelpositie komt dan de Zwitser inlopen... waardoor Nederland de vrije trap kan nemen. Halverwege de eigen helft op de middenas van het veld. Alhoewel de bal dan even verder naar voren wordt gespeeld door Saka. En Nederland denkt, ik vind het prima, laten wij dan de bal hier maar nemen. Met Van der Vaart, die de bal komt halen in de laatste linie. Goed over de middenas van het veld gespeeld van naar Sneijder. Sneijder weer naar Van der Vaart. De Jong loopt ook vrij, probeert tussen de linies door te komen. Maar die linies die worden dicht bij elkaar gezet door de Zwitsers. Die nu weliswaar iets minder snel storen, Maar wel nog, ter hoogte van de middenlijn, nu wat druk zetten. En in ieder geval proberen de gaten tussen de linies dicht te houden. Waar Nederland zo graag... Tussendoor wil lopen. Dat lukt nog niet. Met Sneijder nu in balbezit. Sneijder kan natuurlijk altijd iets moois doen. Probeert dat ook, maar het lukt niet. De bal wordt via een voet tegengehouden. En Liechtenstein kan dan die bal binnenhouden. Komt dan in het probleem omdat Van Persie stoort. Dat allemaal bij de cornervlag. Schiet aan de bal naar voren, Lichtsteiner Wordt uh, goed nog weggewerkt. Inder kan er niet bij komen. En via Snijder wordt de bal in één keer doorgespeeld naar Kuit. Ziet er goed uit. Via de Jong moet dan eigenlijk ineens pasen in de middencirkel. Want hij had de rechterhand de tegen ruimte bij Boelerouis. Hij kiest voor een tussenstation niet helemaal bewust. Maar hij neemt gewoon de bal niet goed aan. Dan komt die bal er wel. Maar dan is de ruimte eigenlijk weg bij Boeleroes. En moet de bal weer terug. Zit in de slotfase van de wedstrijd. Twee minuten nog. 0-0 <laughs> stand. Wat er eraan gebeurt, dat zal allemaal wel. Uh, en hetzelfde heeft de bal via Van de Vaart... Breed naar Mathijsen. En dan wil Sneijder de bal wel weer hebben. Die komt er maar weer eens halen terug van de middellijn. Daar begon het dus met die kans van Babel zo even wel. Twee keer tik-tik. Nu wil Van der Vaart de bal in het centrum. Gaat het via een driehoekje. Kuit, de Jong... De Jong haalt de bal achter zijn standbeen langs. Bij een tegenstander, weg ook. En zo krijgt Sneijder de bal hier. Sneijder speelt de bal richting Babel. Babel naar Van de Vaart. Nu is het one-touch-voetbal. Kijken of er ruimte ontstaat. Die ontstaat er aan de rechterkant van het veld De Boeleroes. Punt van het 16-metergebied. Boeleroes geeft die bal voor. Hij gaat er op het lichaam van Rodriguez. Nederland krijgt inmiddels de vijfde corner. Met als enige detail dat het de eerste corner is van de rechterkant van het veld. En dat Rafael Van de Vaart zich daarvoor komt melden. Hij neemt er enige tijd voor en kijkt of er weer iets moois gaat komen. Zoals Sneijder tot nu toe Iren Corner met veel gevoel heeft gegeven. En Van der Vaart dat ongetwijfeld ook kan met zijn goede traptechniek. De captain vanavond van Oranje, omdat Van Bommel op de bank zit. Die mag een keertje rust krijgen en dat allemaal denk ik in voorbereiding op de wedstrijd van Aanstaande Dinsdag. corner van Van der Vaart komt hard bij de eerste paal. Wordt weggekopt door het Rikers en uiteindelijk door de Zwitsers verder getransporteerd. Maar Nederland stoort goed. Kuit maakt geen overtreding. en De Zwitsers trappen de bal dan maar ver naar voren waardoor die uiteindelijk terecht komt bij Bravheid, Bravheid richting Stekelenburg, de Stekelenburg gebaart dan ga maar breed staan, dan kan ik in ieder geval iemand aanspelen en die iemand is op dit moment Boularous. 20 seconden nog en dan ga ik plaats maken en komt ronde rijk op deze stoel te zitten. En Dat betekent dat ik vanaf nu mag gaan hopen dat het ook de rest van 0-0 <lacht> blijft. Want ik geen plezier, jullie geen plezier. Even kijken rond bij klaar voor het grote werk. Ik denk het wel, Ron? ik denk het ook. Yes. Dan gaan we denk ik ondertussen ook even kijken in Hilversum op de andere velden bij de playoffs hoe het is. Ja, Waar... nou, graag. Ja. niet Hij heeft uh, ja. die wedstrijden zitten kijken. Ragner. Zeer zeker. En ik had jullie verteld dat het bij uh, de wedstrijd van Guus Hiddink... Turkije-Kroatië al na twee minuten door een doelpunt van Ivica Olic 0-1 was geworden. Nou, een half uur later werd het 0-2. En dat betekent dat de droom van de Turken als dit zo blijft... toch deels uh, aan vlarden is. Want uh, ja, een 2-0 achterstand in de thuiswedstrijd... in een uh, stadion in Istanbul uitverkocht. Uh, iedereen er klaar voor... Ja, als je dan eigenlijk helemaal geen kansen weet te creëren... wel af en toe de bal hebt en zeker wel probeert om druk te zetten... maar het niet lukt en je tegenstander twee keer scoort... Ja, dan zit je met een levensgroot probleem opgezadeld. Wat gebeurde er bij die tweede aanval? Een uh, actie van... Uh... Modric in de as van het veld. Eigenlijk een afgeslagen bal. Dan komt de bal aan de rechterkant uh, terecht. Er komt een voorzet. En die wordt bij de tweede paal ingekopt. De doelman laat die bal eigenlijk aan zich voorbij gaan. Die uh, zag er bij het eerste doelpunt ook al niet geweldig uit die volkant. Demirel, er is ook nog een verdediger. Nou, dan komt uh, Mandzukic, de spits van uh, het Duitse Wolfsburg, uh, achter uh, omhoog. En die kopt de bal eigenlijk diagonaal vanaf de achterlijn bijna. Zo achter die doelman van Turkije. De Kroaten spelen dus uitermate effectief. En de Turken, ja, die proberen het allemaal wel. Maar die lijken toch echt de kwaliteit te missen. En dat zeiden ze van tevoren allemaal al. De grote kenners allemaal. De Kroaten hebben gewoon meer kwaliteit. Nou, ze staan met 2-0 voor. Hoe is het dan bij die andere wedstrijden? Vraagt u zich misschien nog af. Bosnië-Herzegovina tegen Portugal. Dat is rust. 0-0 nog. Geen doelpunt dus van Ronaldo. Ook niet daar van Dzeko. Tsjechië tegen Montenegro is 0-0 na 42 minuten. En Estland tegen Ierland is pas 12 minuten oud. En ook 0 0. Het is twee minuten voor negen. Uh, u luistert naar de NOS op Radio 1. Langs de lijn vanwege die wedstrijd Nederland-Zwitserland. Jack's 250ste. Dus stellen we het nieuws gewoon uit. Dat deden we vroeger misschien niet, maar nu wel. Wie uh, mee heeft zitten kijken op de livestream heeft ook in beeld kunnen zien dat uh, Bas Dichler is ingeruild voor Ronde Rijk. En dan hebben we het over de jaren. Ik weet het niet, Jack, wanneer was het eigenlijk? Erg voor 2005, denk ik. Uh, we hebben begonnen in uh, 1995, denk ik. Ja, plus minus ja tot. Uh, tot 2000. 2005, ja. nou, Kijk ja. Nou, kijk of ze het nog kunnen. Heer. Ja, met, met de Ron heb ik het langst gewerkt. Uh, inderdaad, uh, altijd een mooie combinatie. De stand hier nog steeds overigens 0-0. We spelen bijna 25 minuten. En de eerste corner voor de Zwitsers is een feit. De Zwitsers die, uh, ik zei het al eerder, uh, lekker fris van de leven spelen. En de eerste corner levert ook meteen gevaar op. Die bal komt zomaar uh, in het doelgebied. En het is meteen uh, een kans. De tweede mogelijkheid uh, voor de Zwitsers uh, in uh, deze wedstrijd. En uh, Nederland heeft er nog wel heel weinig tegenover kunnen zetten. Het was vrij, die vanuit de draai uiteindelijk de bal over ziet gaan. Maar de kansen zijn er wel degelijk. Het is een wedstrijd waarin Nederland het niet makkelijk heeft, Ron? Nee, het tempo is nog niet al te hoog. Het is weer een beetje van de vaart zoals we hem ook hebben gezien bij Zweden uit heb ik de indruk. 0-0, dat nog wel. Nederland ook met een paar mogelijkheden. De 26e minuut en wat mij altijd opvalt tegenwoordig ook met vriendschappelijk voetbal... ...is de toeters en bellen eromheen. De voorbereiding en alles wat eraan vooraf gaat, dat lijkt op, op, op groots. Maar als je dan de wedstrijd uiteindelijk ziet, dan is het toch even afwachten hoe deze combinatie zich vanavond manifesteert. Echt goed is het nog niet. Nummer 13, Rodriguez. De linkervleugelverdediger van de Zwitsers. Dat is wel een hele royale bal. Daar rekent niemand op. Hoewel braafheid daar nog wel achteraan gaat, omdat het als het tegen zit voor hem een ingooi betekent. Nee, dat blijft hem bespaard. Nogmaals, het tempo is niet al te hoog. En dat is eigenlijk